6 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. PvdA-voorzitter Spekman positief over een militaire missie naar Mali. Slachtoffer Grote Brand Leeuwarden geborgen... en het klottrekken van de vissersboot bij Petten is mislukt. Het weer, morgen wolkenvelden en enige tijd regen. 15 tot 18 graden. Dinsdag geregeld zon en dan wordt het 20 graden. PvdA-voorzitter Spekman is positief over een eventuele militaire missie naar Mali in Afrika. Dat zei hij zojuist in het tv-programma Jinek. Er zijn heel veel mensen die daar in dat land kraperen. En het zijn de gewone mensen die daar het slachtoffer zijn. Dat dat een wespennest is, dat denk ik van wel. Ik heb natuurlijk in het verleden wel eens gesproken met Bert Koenders. En die uh, werkt daar voor de Verenigde Naties. En die zegt dat er behoefte is aan, aan troepen die die gewone burgers beschermen. En ik vind dat we als Nederland altijd een bijdrage moeten willen leveren... ook aan internationale... Solidariteit met mensen die het echt heel moeilijk en heel zwaar hebben. Het kabinet moet nog beslissen of Nederland inderdaad 300 of 400 militairen naar Mali stuurt. Het lichaam van de man die omkwam bij de grote brand in Leeuwarden is geborgen. Brandweermannen probeerden de 24-jarige bewoner nog te redden. Maar moesten die poging staken omdat het te gevaarlijk werd. Eerder vandaag werden de omwonenden bijgepraat. De brand verwoestte zeker vijf panden. panden. volgens de brandweer was het vuur moeilijk te blussen.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 slachtoffers die niet meer zelf zijn woning kon verlaten. Dus het was een grote prioriteit op redding. Dat heeft ook wel enorme indruk op jullie gemaakt, hè, dat slachtoffer. Ja, uiteraard. Dat, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Want hoe ging dat? Kunt u daar iets over vertellen? De meldkamer die had contact met een persoon... die niet meer zelf het pand kon verlaten...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 Uh, vervolgens is er geprobeerd met, uh, met een hoogwerker om uh, van bovenaf uh, bij het slachtoffer te komen. En uh, ook dat is uh, niet gelukt. De gemeente organiseerde vanochtend voor getroffen buurtbewoners een bijeenkomst in een hotel in Leerworden. We zaten links van het pand van... Uh... Waar de, waar de brand is begonnen. Waar de kledingzaak was. Waar de kledingzaak was, ja. En uh, heel lang heeft het geen vlam gevat. En uh, nou ja, nu hebben we net te horen gekregen dat het wel vlam heeft gevat. Dus uh, al onze kunstwerken uh, ja, zijn, uh, zijn weg. En, en nu was het net open, begrijp ik. Ja, sinds 8 september waren we geopend. Ja. Dus erg zuur. We hadden het hele pand opgeknapt. En, uh, ja, we hadden er erg veel zin in om... Uh, om dit met elkaar voor te zetten. Ontzettend uh, leuk. Heel veel goede reacties erop en ja, het is allemaal weg. Het zit echt er tussen van twee meter. Dus echt brand- en ons uh, appartementencomplex. Dus ja, daarom. We weten het echt helemaal niet zeker. Die rookschade ook. Je weet dat toen ik wegging stond de rij redelijk blauw. Dus geen idee. En jij was niet thuis begrijp ik? Nee, maar ik woon er recht tegenover. Dus als ik mijn huis in mag, kijk ik erin, zeg maar. Dus dat vind ik wel een na idee. Maar, je uh... hebt geen idee ook hoe het er thuis nu uitziet? Nee, nee, we mogen ook niet naar binnen. Ik mag niet heen, ik mag helemaal niks. Dus uh, we moeten nog even afwachten. En uh, ze hebben ons pand wel nat gehouden. Dus ik weet niet hoe het ervoor staat. Maar uh, ja, we gaan het meemaken. Ja. Ja. Een aantal bewoners en ondernemers is vanmiddag even binnen in de panden wezen kijken. Dat gebeurde onder begeleiding. En alleen als de situatie dat toeliet was een bijdrage van verslaggever Martijn van der Zande. Alpe 6 de fietstocht tegen kanker... heeft dit jaar zo'n 3 miljoen minder opgebracht dan vorig jaar. Er werd deze achtste editie ruim 29 miljoen euro bij elkaar gebracht... door bijna 8000 deelnemers. Ze lieten zich sponsoren om de Alpe in de Franse Alpen... fietsend of lopend te beklimmen. In augustus ontstond ophef over declaraties... van Alpe 6 oprichter Van Venendaal. Hij betaalde zichzelf ruim 2 ton uit het fonds. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Het vlottrekken van de vissersboot bij Petten is mislukt. De Belgische boot liep woensdagnacht voor de kust vast. Verslaggever Jeroen de Jager is in Petten. Jeroen, de eerste poging is niet gelukt. Wat is er gebeurd? Uh, rond half zes uh, lag er een sleeboot van Mammoet, het bergingsbedrijf... anderhalve kilometer uit de kust, want ze kunnen niet dichterbij komen... vanwege Zandbank hiervoor. Uh, verbonden met uh, hele lange lijnen dus, met, uh, met dat uh, schip, met die koffer hier... De Z-75, die hier 50 meter uit de kust uh, ligt. Die lijnen waren vastgemaakt aan wat een heet boulders op het schip. Van die kleine uh, metalen uh, paaltjes. En de krachten waren dusdanig groot. En dat schip zit dusdanig vast in de grond. Dat die boulders spontaan afbraken. Dus die knalden met een uh, enorme kracht uh, nou, 100 meter ver uh, weg lijnen geknapt, uh, poging om dit uh, schip vlot te trekken, mislukt. Eerste poging. Hoe gaat het nu verder? Uh, het idee is om uh, te kijken hoe ze nu de lijnen wel moeten gaan vastmaken. Uh, er zitten nog wat andere borden aan het schip en dan is het wachten weer op hoogwater. Dat is morgenochtend uh, rond 6 uur. En dan zullen ze misschien weer een andere poging uh, wagen. En in het uiterste geval, als het niet lukt, want het schip uh, ligt echt wel redelijk vast... dan zou het zo kunnen dat het schip hier met snijbranders in stukken wordt gezaagd... en uh, af wordt gevoerd. Het is al een wrak. Jeroen de Jager, Officieel. bij Petten. Dankjewel. Ja. De weg is vrij voor een grote coalitie in Duitsland. De sociaaldemocraten van de SPD zijn bereid de regering te vormen... met de CDU-CSU van Angela Merkel. In een speciale bijeenkomst stemde 85% van de spd gedelegeerden in met de samenwerking... Koosman en Tim de Wit, 85 duidelijke cijfers. Is er nu uh, groot enthousiasme onder de SPD-leden? Ja, dat blijkt inderdaad wel uit deze cijfers. En dat is best opvallend, want een paar weken geleden... Uh, vlak na de verkiezingen eind vorige maand hier in Duitsland... Uh, lieten heel veel SPD's nog weten geen zin te hebben... om weer met Merkel te gaan regeren. Uh, dat deed de SPD namelijk ook al tussen 2005 en uh, 2009, en dat pakte toen heel erg slecht uit voor de partij. Maar ja, het partijbestuur kwam vandaag blijkbaar met een zeer uh, overtuigend uh, verhaal. En ze geloven er heilig in dat ze veel van hun verkiezingsprogramma met Merkel kunnen waarmaken. En dus stemde de overgrote meerderheid van die ruim 200 SPD-gedelegeerden, uh, moet ik zeggen, uh, vanmiddag uiteindelijk in met uh, de coalitieonderhandelingen. Ja, wat uh, worden de pijnpunten denk je bij de onderhandelingen? ja Het belangrijkste pijpunt wordt uh, de invoering van het minimumloon. Uh, de SPD wil per se dat Duitsland een minimumloon krijgt van 8,50 euro per uur. Uh, Duitsland heeft nog altijd geen minimumloon zoals we dat bijvoorbeeld in Nederland kennen. En uh, de partijvoorzitter Gabriel uh, die zei vanmiddag op de persconferentie dat de SPD zonder zo'n minimumloon niet mee zal gaan regeren. Dus dat is echt een breekpunt voor ze. Maar ja, en Merkel staat daar niet om te springen. En ook uh, economen die zijn toch wel bang dat van de een op de andere dag zo'n minimumloon invoeren uh, vele banen kan kosten. Maar het ziet zijn uit dat de SPD dat punt in de verkennende gesprekken de afgelopen week met Merkel min of meer heeft binnengehaald. En in ruil daarvoor moet de SPD dan niet meer beginnen over het verhogen van belastingen, met name voor de hoogste inkomens, want dat wil Merkel eh, per se niet hebben. Nou dat lijkt op dit moment een soort van deal te worden als je de Duitse media leest, maar zeker is het allemaal nog niet. En eh, ja, er staan echt wel hele pittige onderhandelingen te wachten, hoor, de komende tijd. Coalitiegesprekken in Nederland kunnen maanden duren. In Duitsland gaat het er ook zo? Nou nee, dat valt eigenlijk wel mee. In de regel duren coalitieonderhandelingen nooit zo heel erg lang. Het record staat op 65 dagen. Niet heel toevallig trouwens was dat in 2005. Dus bij de vorige coalitie tussen Merkel en de SPD. De SPD zei vanmiddag dat ze er zeker voor de kerst uit willen zijn. Het enige struikelblok is dan nog wel dat het uiteindelijke regeerakkoord... aan alle SPD-leden moet worden voorgelegd. Die mogen daar dan over stemmen. Dat zijn er zo'n 470.000 in heel Duitsland. Maar goed, de verwachting is niet... Dat dat dat voor hele grote problemen gaat zorgen. Zeker niet als de SPD hele belangrijke punten weet binnen te halen... de komende weken. Koosman en Tim de Wit in Berlijn, dankjewel. In Frankrijk begint het Front National een smaadprocedure... tegen minister van Justitie Tobira. De minister had felle kritiek geleverd op het Front National nadat ze door een kandidaat gemeenteraadslid van de partij... was vergeleken met een aap. Volgens haar komt het erop neer dat van het Front National zwarte de bomen in moeten, arabieren de zee in... homo's de scène en joden in de oven. Minister Tobira zei dit in een reactie op een foto van het National op Facebook. Daarop staat de minister, die afkomstig is uit Frans-Guyana, afgebeeld naast een aap. Met de suggestie dat de aap een afbeelding is van de minister toen ze klein was. Familieleden van de eerste Arabier aan wie een Yad Vashem onderscheiding is toegekend... willen die niet in ontvangst nemen. De onderscheiding is bedoeld voor mensen die hun leven hebben geriskeerd... om joden te redden uit handen van de nazi's. De Egyptische dokter Mohammed Helmi kreeg de onderscheiding vorige maand postuum toegekend, omdat hij in Berlijn tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse onderduikers in huis nam. De Yad Vashem-stichting kon in eerste instantie geen familieleden vinden van hem. Perspro-EP vond wel drie familieleden, maar zij wilden de onderscheiding niet aannemen vanwege de slechte relatie tussen Israël en Egypte. Sport. In de visie is PSV er niet in geslaagd de koppositie van Twente over te nemen. De Eindhovenader verloren met 1-0 van Groningen in de Euroborg. Maar omdat alle topploegen punten laten liggen dit weekend... is er nog niks aan de hand volgens PSV-trainer Philippe Cocu. Ja, het zit dicht bij elkaar. Verschillen zijn klein. En, uh, ja, ik ben er ook van overtuigd als, uh, als de ploeg straks in staties... om, om de kansen die we krijgen uh, 25 tot 30 procent meer om te zetten in rendement... Ja, dan zullen we ook resultaten in uitstrijden gaan halen. Andere uitslagen vanmiddag. Pek Zwolle, Ado Den Haag 6-1. Herakles tegen NEC 1-1. En op dit moment is nog bezig AZ tegen Kambuur. In Alkmaar, Frank Wielaard. Vijf minuten nog te spelen. AZ leidt met 3-1. En dus uh, lijkt Dick Advocaat bij zijn terugkeer bij AZ... zijn eerste wedstrijd in ieder geval uh, te gaan winnen. Hij heeft uh, wat controlerend gewisseld. Elm in de ploeg, ploeg gebracht voor uh, Gutmundsson. Om de wedstrijd helemaal uh, dicht te gooien. En dat lijkt ook te gaan lukken. Want Kambuur dat krijgt nauwelijks nog kansen in de slot fase van deze wedstrijd. Hoe hard ze het ook proberen. Hemmen wordt niet of nauwelijks meer gevonden. Nu veldballen. Die wachten heel lang met een bal aannemen. En op het moment dat hij het doet zit Ortiz. Uh, en die speelt uitstekend bij AZ. Uh, controlerend op het middenveld. Op dit moment die uh, zit er goed tussen. En dus is AZ ook vlak voor zijn eigen goal weer meteen uit de problemen. En als het nu de bal heeft, kan het rustig temporiseren. Kambuur lijkt er ook, als je zo'n beetje kijkt naar de houdingen van de spelers als ze de bal niet hebben. Het wel te geloven. Ze gaan deze wedstrijd niet meer winnen. Nu Martens voor AZ met een uitbraak. Johansson aan de rechterkant. Heel veel ruimte voor de goal. De andere Johansson, de spits. Maar de bal gaat eh, breed eventjes naar Berens terug. Naar Johansson, de aanval van AZ loopt zodoende nog even door. Goedelje. Berens, Johansson wordt ondersteboven gelopen. En eh, AZ houdt eigenlijk gewoon de bal in de proef. Ze proberen niet eens meer aan te vallen. Ze spelen de tijd uit, dat zal wel lukken. AZ gaat winnen van Cambuur. Het is op dit moment 3-1 met nog vier minuten te spelen. Terwijl Robin Haas is er niet in geslaagd het ATP-toernooi in Wenen te winnen. Haas verloor in de finale met 2-1 van de Duitse Tommy Haas. De Nederlander deed een gooi na zijn derde toernooizege ooit in het ATP-circuit. Zijn twee eerdere zegers boekte hij ook al in Oostenrijk. In 2011 en 2012 toonde hij zich de beste op het Gravel van Kitzbühel. Veldleider Lars van der Haar heeft de veldrit in Valkenburg, onderdeel van het wereldbekercircuit, gewonnen. En door zijn overwinning ziet de Nederlandse kampioen het gat met de wereldtop steeds kleiner worden. Ja, dit jaar zal het misschien nog niet, uh, denk ik, nog niet elke week gebeuren. Dus uh, ja, ik hoop dat ik, uh, dat ik gewoon elke week of uh, elk jaar weer iets beter kan worden. Ook bij de vrouwen wonen Nederlander, wie anders dan Marianne Vos. Dus verkeersinformatie bij de AWD Erwin De Hart. Ja, want door werkzaamheden staat er een file op de A27 Utrecht richting Breda... bij Knopend Gorkum 2 kilometer en ook door werkzaamheden... maar dan van andere aard op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... 3 kilometer file tussen arnhem en Henkens-Zand. De hoofdpunten van deze uitzending... PvdA-voorzitter Spekman is positief over een militaire missie naar Mali. Het slachtoffer van de grote brand in Leeuwarden is geborgen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 Armzalig leven, luister vrienden. Ons leven is in de greep van de angst. Waar ben je bang voor dan? Angst voor een onzekere toekomst. Bang voor het lot van onze kinderen. Vrees voor de vreemdeling in uw straat. Bang voor het overspel van uw echtgenoot. Angst voor de dood. Hé, hey, wat was dat? Wat was... Wat bewoog daar in uw ooghoek? Is dat een haar springspin? Angst voor spinnen. Zo'n joekel? Huh? Of leurt daar iets anders in het donker... Uw overleden auto misschien? Dat was bij leven al een kwaaie pie... Wat, wat hoor ik? De H? De H Zegt u dat wat? Wacht, ik krijg iets heel akeligs nu door. Oh jee, u bent een vat vol verborgen angsten... die zich gretig en weg naar uw bewustzijn knagen. Bent u wel helemaal gezond? U ziet wat bleek. Laat die schouders eens los, haal diep adem... en neem nu het besluit uw ergste angsten te aanvaarden. Verwelkom ze, koester ze, houd ze vast, omarm ze en zeg met luide en volle stem: Hallo, Martin Minkema. Zo is het. Hou je grootste angsten dicht, dicht bij je. Hou ze te vriend. Aai het monster zachtjes in slaap en st, praat er niet over, of het steekt zijn enge, enge kop weer op. Het is vol op oktober. We denderen de winter tegemoet. De dagen zijn weer kort, de nachten lang. De natuur, natuur die, ja, die sterft zijn cyclische dood en er hangt nevel, kou in de lucht. De geheimzinnigheid van de aarde wordt niet meer toegedekt met een zachte deken van gebladerte, sappig gras en bloemenpracht. Nee, hier staat de wereld in haar naaktheid. En ze is des te ondoorgrondelijker. Spookachtig. Nou, op kosmische schaal is er eigenlijk niets aan de hand. Die seizoenen ontstaan doordat we een beetje heen en weer wiebelen. Dat is alles. Maar hier op aarde, voor ons mensen... staat het beetje gewiebel van die bol... voor de flinterdunne scheidsrein... tussen helder zien en hallucineren. Tussen gezond en gestoord. Tussen alles onder controle... en gek van angst. Welkom bij Studio Itzerda. Met deze week angst aan jagende... Griezelige verhalen, maar eerst de uh, sport. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Frank Wielaert, zit Cambuur. De wedstrijd is net uh, klaar de grootste nachtmerrie van Dick Advocaat. is in ieder geval uitgebleven dat hij verliest thuis in zijn eerste wedstrijd... dit seizoen uh, voor Cambuur na zijn rentree bij uh, AZ... Hij wint met zijn AZ met 3-1 van Cambuur. En zijn enige grote zorgen op dit moment is dat de beste man van het veld, Ortiz, in de slotfase nog geblesseerd raakte. Zonder tegenstander in de buurt. Ineens begon hij te hinken. Vroeg meteen om een wissel. Dat zijn meestal slechte voortekenen voor langdurige blessures. Nou, voor advocaat is het te hopen. En voor AZ trouwens. En voor het publiek dat ze, met de Paragoyaan dat het allemaal wel mee gaat vallen. Dat zullen we de komende dagen allemaal gaan ontdekken. AZ wint weer in eigen huis. Nog altijd niet verloren. En Cambuur wint weer niet in een uitwedstrijd. Dat zijn uh, de statistische feiten. En de belangrijkste statistische feit is 3-1. Dat staat er op het scorebord in het voordeel van AZ. Bedankt, Frank Wielaert. Uh, dat, die hartslag, ben, ben jij dat, Joris? Ja, dat zal ik zijn, denk ik. Beetje Ja, spannend? ja. ja. Uh, Joris Leer, ja. theatermaker, verhalenverteller. Ja. Van griezelverhalen. Ja? ja, vooral en het liefst Griezelverhalen. ja. ja. Ja. Je bent er verzot op wanneer is dat begonnen? Ja, al, heel, heel erg jong, al heel erg jong. Ik, ik hoorde denk ik als klein jongetje ooit een heel kort verhaaltje... Hm. over een man in Engeland die langs de Theems rende... en niemand hoorde zijn voetstappen. En hij sprong de Theems in. Er was geen rimpeling te zien... En dat hele korte verhaaltje, dat, uh, dat heeft zich toen uh, in mijn verbeelding vastgezet... heb ik altijd onthouden. Het was ook niet meer dan dat. Maar dat was voldoende om een soort levenslange fascinatie uh, op te roepen. Ik hoor geen hartslag meer, maar je bent het nog, gelukkig. Ja, ja. Zeg, uh, uh, straks ga je geen verhaal vertellen, hè? een ja. griezelverhaal. Ja. Um, kijk, het begint ook heel jong vaak, hè? Inderdaad, die, die angst voor, voor het onbekende. Een monster onder het bed, een spin in de hoek van de kamer... of een spook in de gordijnen. Als kind zijn we allemaal wel ergens bang voor geweest... Irreële angsten zijn dat vaak, maar voor een kind zijn de spooken en monsters leven ze echt. Ook Flint, vijf jaar, is wel eens bang. Ik ben bang voor super grote vlimmers. En ik ben bang voor spooken. Mm. Die kijken altijd zo boos. Hoe kijken ze dan? Ze kijken gewoon zo boos als heksen kijken. Ze hebben alleen maar mond en ogen. En ik vind het raar dat ze geen neus hebben. En wanneer ben je het meest bang? S'nachts s nachts ben ik het bangst. Waarom s'nachts? Nou, dan is het zo donker. Als ik dan muis, of rot aan zie komen, dat vind ik een beetje eng. En het is donker. Maar als het donker is, dan kan je ze toch niet zien? Ja, maar dan wordt het... Dat vind ik een beetje eng geluid. Heb je wel eens een krokodil onder je bed gehad? Nee. Echt nee. nooit. Want hier zijn toch geen krokodillen. Je kan nooit een krokodil onder je bed hebben. Omdat die zijn alleen een zijn. Niet onder je bed? Nee. Die kunnen niet naar je huis komen. En die kunnen niet dit de deur openmaken, omdat hij zit toch op slot? De het. deur zit toch op slot? Zo is het, hè? Ja. ja. De deur zit op slot? Ja. ja. Joris Leer, van Theatergezelschap Dolle Maandag. Ja. Verhalenverteller ook. Was je zelf ook bang als kind? Heel erg bang, extreem bang, ja. ja. Ik heb inderdaad met alle lampen aan vaak geslapen... en het puntje van mijn neus net onder de dekens vandaan. Waar was je bang voor? geesten vooral, volgens mij. Mm -hmm. Ja, geesten. Dus geluiden en, en uh, geruis op de trap. En dat, uh, daar was ik echt bang voor, ja. Maar op een gegeven moment is dat vervangen door het lezen van griezelverhalen, dat je, dat, je, dat je dan... een soort bezwering, was dat? Of? Ja, ik denk het. Ja, ja. Ik denk dat, dat uh, des te gevoeliger je bent ervoor... des te meer je ook op zoek gaat naar uh, bevrediging van een soort... Uh, ja, ik weet niet, oergevoel. Ja. Wat, je... wat zijn je favoriete auteurs... Um, het begon eigenlijk die. bij Lovecraft. Oh, ja. een Amerikaanse ja. horrorauteur. Howard Phillips Lovecraft. Howard Phillips ja. Lovecraft. Ja. Ja. En, ja. Uh, dat was een kleine smoezelige pocket. Ja. Maar die heb ik tien keer gelezen. En uh, dat zijn ja, hele waanzinnige verhalen. Maar ook erg mooi. Hm. Erg mooi. Ga ja, straks nog even op een hip waarschijnlijk. Wat maakt een goed griezelverhaal? Ik denk een uh, goed griezelverhaal. verhaal. Het verklaart niks, maar neemt je wel meteen mee in een bepaalde sfeer. En het hypnotiseert. Dus je bent eigenlijk uh, helemaal overgeleverd aan de sfeer. En dat, dat, dat doet een goed griezer verhaal, denk ik. Je gaat nu een verhaal vertellen. Uh, ik zal het ook iets griezeriger voor jou maken. Vind je het goed? Ja, is prima. Ja, ja. Kun je dat aan? Ik ga het proberen, ja. ja. Je moet het zo zien. We zitten hier. We doden in een groot donker bos. Ja. En slechts uh, beschenen door, uh, door een mager mager maantje. Dat is het, uh, uit, uh, het uitlichtje daarboven de duur. En, uh, en dat bos wordt bevolkt door duizenden bomen. En dat zijn de luisteraars. Ze zijn muisstil, je hoort ze niet. Maar ze horen alles en ze hebben overal mening over. Maar je, je ziet ze niet, je hoort ze niet. En nu raad ik je alleen in het bos. Ik ga weg. Goed, kun je het aan? Ja, ik ga het proberen. Je het het is, is een... Uh, ja. Was ik klaar? Dit is een, uh, een verhaal wat ik gehoorde uh, hoorde wat een uh, goede vriend mij vertelde... Colin, een uh, Schotse studievriend van mij. En dit verhaal vond ik bijzonder eng omdat hij het zelf heeft beleefd. En hij is een hele goede verhalenverteller van spookverhalen. Hij leerde ze van zijn grootmoeder. Zij kende honderden verhalen en ze vertelde hem ook wat hij moest doen... om uh, spoken buiten te houden, remedies. Salibranden was er een van, herinner ik me. En ze leerden hem ook het verschil tussen geesten en spoken... en hoe spoken via de neus bij mensen proberen binnen te dringen... en daar hun energie absorberen om zelf sterker te worden. Nou, dit is geen oude overlevering, maar een verhaal dat zich in onze tijd afspeelt. Edinburgh, van nu. Dit is het verhaal van een Mackenzie Poltergeist. Maar het verhaal heeft wel een historische achtergrond. De Engelse koning Charles II was het hoofd van de anglicaanse kerk... zoals nog steeds. En niet hij, maar de koningin... En er was een groep protestanten die vonden dat de Anglicaanse kerk... op dat moment te veel op de katholieken leek en ze kwamen in verzet. En Charles II voelde zich natuurlijk bedreigd... en bestreed deze mensen te vuur en te zwaard. Zij waren de governors. Ze werden gevangen gezet in een oude ruïne in Edinburgh, de Governors Prison. En daar zuchten zij onder het regime van een vreselijke kampenwaarder... George Mackenzie, door de schotten nog altijd Bloody Mackenzie genoemd. Mackenzie martelde de gevangenen... en liet de mannen en vrouwen kinderen sterven van honger en kou. Ze werden ter plekke anoniem begraven. En uiteindelijk Mackenzie zelf ook... in een groot, protzerig, praalgraf, en mausoleum... vlakbij de plek waar de, de governors uh, zijn begraven. En deze plek bleef eeuwenlang een begraafplaats... kreeg de naam Greyfriars Churchyard. Maar alles bleef rustig op het kerkhof tot 1999... Toen brak een jonge dakloze man het mausoleum in. Hij was op zoek naar een droge en beschutte plek voor de herfstnacht... en deze plek leek hem het meest geschikt. En toen hij zich daar probeerde te installeren voor de nacht... toen zakte hij door de vermomde vloer heen... en brak de tombe van George Mackenzie. Hij voelde rond tussen de vochtige en bemoste beenderen van Mackenzie... en hij zei, hij zei later dat het voelde alsof de aarde zich opende. Een ijskoude windvlaag greep de man bij zijn keel en drong zijn neus in. Onmiddellijk uitgeput en met zijn laatste krachten... wist hij het mausoleum uit te klimmen en hij vluchtte. Sindsdien is het op Greyfriars Churchyard zwaar gaan spoken, Zowel op de plek van de tombe als op de plek van de Governor's prison. Het lijkt alsof er een helse strijd is uitgebroken. Er zijn honderden meldingen gemaakt van onverklaarbare aanvallen op bezoekers. Mensen liepen kneuzingen, schaafwonden, krassen... onverklaarbare blauwe plekken op... En sommigen werden zelfs gebeten. Maar veruit de meeste meldingen waren van mensen die black-out gingen. Ze vielen flauw, werden ijskoud van het kerkhof gedragen. En zoals dat gaat met uh, dat soort gebeurtenissen in Engeland en Schotland... het trekt mensen aan. In plaats van dat ze ervoor wegrennen, als er spoken zijn, willen mensen ze zien. Er werden speciale nachtwandelingen over het kerkhof georganiseerd en ghost tours... En nu komt mijn vriend Colin weer in, buurt, uh, in, uh, in, in beeld. Hij woont in uh, Edinburgh, 100 meter van het kerkhof. Hij kon het zelfs vanuit zijn keukenraam zien. Zelfs het puntdakje van het uh, mausoleum. En Colin is nu fotograaf van, uh, van, uh, van beroep. En hij werd gevraagd om foto's te maken tijdens zo'n tour... voor een toeristenbroschure. Colin ging mee. En hij liep na middernacht achter de gids aan... samen met een beetje giegelig groepje toeristen. Hij maakte foto's. Natuurlijk hoopte Colin de rare ovale lichtjes te zien... die dansend boven de Governor's Prison waren gezien... maar de nacht was rustig. Bij Mackenzie's tombe veranderde de sfeer. Het giechelen was opgehouden. En Colin merkte dat de mensen afstand hielden... tot Mackenzie's mausoleum. Instinctief. Iemand begon te huilen in het groepje en het kerkhof werd te leger. De groep was nieuwsgierig, maar niemand kwam dichterbij. Al open de door voor je zei de gids, en hij haalde het slot van de deur. Het mausoleumdeurtje zwaaide open. Colin voelde de dreiging die er van het ronde gebouwtje uitging en draalde. De gids zei, Just some interior pictures would be nice. En hij liep snel terug naar de groep. Colin keek naar de groep. De groep keek naar Colin. You can see the bones inside, through the hole in the floor. Het begon te ruisen in Collins oren toen hij een voet over de drempel zette. Eén één foto, dacht Colin. Dat was het enige wat hij nog kon denken. Eén foto van het gat in de vloer. Snel schuivelde hij het mausoleum in. Het gat moest ergens in het midden zitten, dus hij, eh, hij drukte zijn rug tegen de muur. Het gebouwtje was rond en hij schuifelde naar binnen. Hij voelde ook een merkwaardige stroom koud die hem bij zijn benen pakte. Colin vrimmelig pakte hij het cameraatje en hij drukte af. Op. Goed geluk. Misschien meer om te kunnen zien waar hij was... dan uh, om een foto te maken, maar de flitser weigerde. De kou was inmiddels opgetrokken naar zijn middel. En Colin schuivelde vloekend terug naar de uitgang. Maar het leek alsof hij de verkeerde kant op liep. De deur zat niet meer waar hij dacht dat hij zat... en hij was volkomen gedesoriënteerd door het donker. Voetje voor voetje schuifelde Colin langs de mausoleumwand. Hij draaide zich om met zijn hoofd naar de muur. Hij voelde diepe vingerkrassen in de vochtige muur... Alsof iemand daar met klauwende vingers eeuwenlang wanhopig een uitgang had gezocht. Hij wilde de, gips, de, de gips, hij wilde de gids roepen om bij te schijnen met zijn zaklamp, maar plotseling werd hij achterover getrokken richting het gat. Een onzichtbare kracht drukte hem naar beneden en een koude lucht stroomde zijn neus in. Colin gilde het uit. En het voelde als een eeuwigheid later dat de gids hem uit de tombe trok. Zijn jas was gescheurd, zijn camera totaal los en een paar dagen later tekende zich blauwe plekken op zijn bovenarmen af. Afdrukken van vingers. Thuis bleef Colin last hebben van koude vlagen. Soms werd hij zijn bed uitgeduwd. Hij legde zijn matras op de grond... en zijn dekens werden van zijn bed afgetrokken. In zijn keuken kwam hij na het donker niet meer. De aanblik van Mackenzie's tombe was als een oog die hem gevangen hield. Colin is verhuisd. Zijn nieuwe huis staat vol met Sali. Overal Sali. die... Elke dag brandt. Op het kerkhof staat nu een groot hek rond de beruchte plek... maar de ghost tours zijn er nog steeds. Dus mocht je ooit in Edinburgh zijn... have a look at Greyfriars Churchyard. Nou. Het is gelukt. Mooi. Dank je wel. Alsjeblieft. Ja. Dan moet ik even kijken. Ik ben een beetje goed. Dan moet ik even mijn eigen tekst erbij halen. Ja, liefhebbers van het giezeren noemen dat meestal vanaf de bank... met een afstandsbediening in de hand. Maar ook zijn er die het gevaar bewust opzoeken. En uh, gewapend met een uh, larfgeweer, wat het ook mogen zijn... Goed, en een plastic zwaard, afreizen naar een parallele wereld... vol demonen, draken en ander gevaar. Zo, komen er, zo kwamen er afgelopen week 50 teenagers bij elkaar... voor een wilde jacht op zombies en vampieren. Onder de grauwe rook van de stichtse domstad... ligt een klein gehucht. groene kalm. Mocht u daar ooit geraken, stap niet uit uw auto... maar rij zo snel mogelijk door. Ga zeker niet bij dat verlaten stoplicht die sombere dijk op. Want daar ergens... In mist en nevelen verborgen ligt vertruigende hoek. Een vervloekte plek waar het immers stinkt naar rottend vlees. Het geklaag van dorende zielen klinkt en zelfs zijn daar zombies en vampieren, vampieren gesignaleerd. Ja, er kunnen ook deze keer onder ons... hier onder ons... vampiers zijn. Er is altijd vampierbedreiging. Iedereen! Raakt recht in zijn buik. hier, allemaal. Daar verzamelt zich een kleine groep van dappere krijgers en jagers... die zich voorbereiden op een gevecht met de krachten der duisternis. De story must be told. Toll ik zou het fijn vinden als ieder van u zich in elkaar volgt en zegt wat uw specialiteit is. U hebt één gebied, help elkaar daarbij een beetje als je even niets weet. Gaat u gaan. Ja, maar ik weet niet is niet echt Volgens oh, mij zijn jullie niet boom. erg ervaren met het spel? Nee. nee. Ik heb wel eens een gedaan. Ja, ja, maar dit heb ik nog nooit gedaan, echt niet. Ja, en ik niks. Ik zei helemaal niks. niks. Ik heb haar gewoon meegenomen. Keer, maar, uh... ja, ik ben zelf een medium, dus Serieus. wel. Serieus? Nou, niet met echt toverspreuken, maar je weet wel rituelen en. Uh, ja. Dus wel magie, maar. niet echt... echt magie, maar. Ja. <laughs> Dat. Als iemand hier een vampir is, ja. alsjeblieft, pijt mij. Bijt mij. Bijt mij. Wij denken nou in alles mee. Een beetje overlaat vandaag. een groepje met één afspraak is, iemand een vampier? Bijt me. Heb je een idee wat wij zijn? Een idee. Vertel eens iets um... wat ik. Wat ben je een waarzegster? Uh, ik ben waar een Oh ja, dat is ja, schatbaar. Okay, ja, dat komt best. <laughs> Ja, ik ben een heks. Jij ja, ja, bent een waarzegster okay. en ik ben een heks. Goed, Dio. Ja. ja, prachtig. Ja, jagers, welkom. Mijn naam is Professor Drikopski. Ik ben die leider van die Targi. En namens de leiders van de drie jagerclans wil ik jullie welkom heten hier op Fort Ruigenhoek. Ik ben bewaker van deze drempel, van deze deur. Zijn alle Targi bij elkaar? Krijgt u welkom. Als iedereen zit... Welkom nogmaals. Jij weet meer van de reden waarom wij hier bij elkaar zijn. Wat ik begrepen heb is dat in Limerick, in Ierland... een doodskist is gevonden. Is een uh, doodskist met veel zware, vervelende, slechte magie. Absoluut. Absoluut. En ik weet dat uh, ze met die kist uh, naar dit fort uh, zijn getrokken. zijn zes... Zes jagers van alle drie de clans twee jagers. en zijn grote, gerenommeerde jagers. Die Absoluut. zijn daarheen gegaan om hier de kist in te brengen. Ja, en dat is vier weken geleden geweest... en vanaf die tijd hebben wij niets meer van hem vernomen. Wat de bedoeling van vandaag is... is dat wij onze jagers terugvinden. En het liefst heel. Beroepsmilitairen. Verder hoop ik dat jullie wat aanwijzingen gaan vinden... Waar onze jagers zijn gebleven. Of wat er met hun gebeurd is. Ik wil dat jullie in deze drie groepen hier het terrein gaan verkennen. En gaan kijken of er iets te vinden is. Een ander ding is, we zijn niet in strijd met de andere clans. Maar pas op dat je niet alle informatie met ze deelt. Goed. Luitenant, verdeel de munitie. We hebben de zombies gevangen die uh, Nee, dat hebben we overgelaten ja. aan het daar. Oh, wat? en hebben jullie ook het boekje verzameld dat een van de zombies bij zich droeg? Oh, nee. Nee, dat zal geen boekjes, maar niet. Volgens mij kunnen wij deze puzzel okay. nu op dit moment niet oplossen en kunnen we beter onze energie stoppen in wat wel mogelijk is. Zoeken naar een zombie om door te worden, is dat wat je in gedachten had? Is een hele... Misschien kunnen we met het andere niet verder zonder dit. Weet je wat, waarom ga jij niet eens een envelop zoeken? Ik heb een dan heb je wat te doen. Ik heb een envelop gevonden. Als je iets te zo. doen hebt hier, ga, doen. ga dan wat anders nuttigs doen. doen. Goed, en dan komen de zombies en dan zijn jullie allemaal... Uh, dat dacht je. Ja. ja, dat dacht ik. Ja, vuurlinie maken! Vuurlinie maken! Ze allemaal ze klaar daarvoor! Allemaal klaar daarvoor! Nee, nee, nee, nee. Ja, ik denk, wij hebben ze nou kapot geschoten. Nou, wij gaan zoeken naar die envelop bij deze zombie. Of je gesminkt of niet wil worden. Oh, ja, nou ja, pff. dat is prima hoor. Ik vind het leuk als... Ik word wel gek van mensen, ik vind hetzelfde mensen sminken. Uh... Oké, okay, dus je hebt liever dat ik niet... Nee, wij maken niks uit als jij het leuk vindt. Alleen heb ik liefst dat even wacht. Ja, ik wacht zo. Voor... Ik ben echt niet goed in sminken. Je mag het zelf proberen als je wil. Daar ligt niet het materiaal ervoor. Oh ja, nee, daar ben ik echt helemaal niet goed in. Oké, okay, maar ik kan nu gewoon even, ik moet even wachten en even kiezen. Ja, ik ben echt niet goed in sminken, dan maak ik het ook niet goed. Is. Ik heb nu toe alle zombies gesminkt Miek die gesmikt werden. Hoeveel zombies zijn er nou? Meisje van 29 dacht ik. je, ja, dat is veel al. Ja. Smeer dezelfde. Ja, wat was de helft dan? We een stuk of 50 punten. Blijf worden de zombies steeds sneller, steeds sterker, steeds heftiger. Het is ook een kwestie van tijd van de doodgang. Hoe slim nou ook zijn, ze worden van beter. En het wordt nog donker ook. En daar hebben zij minder last van dan wij. Reden. Mensen, wij moeten volgens mij snel die oplossing bedenken. Is het aan het doen, nee toch? Nee, nee het is juist een, een hele diepe wond. Een hele diepe wond? Oh, oh, oh, nee. Uh, nee, ik heb geen verdovende middelen bij. Geen verdovende middelen? Wat heb je nou voor, dokter? Dat doen we altijd met een hamer. Waarom heb ik mijn krukken niet meegenomen? Ik heb tijdens verdomme krukken liggen. Ben je gebeten, verslagen? Of geslagen door die verdomme zombie. Ik, ik denk dat, dat hij er uh, revanche wou. Ik heb hem ooit van, van, van 50 keer gedood. <laughs> en daar ben je ook uh, geslagen op minder van de Black plek die dood was. Om zorgen dat hij misschien wel dood blijft. <laughs> was het een familie? Nee, het is geen familie. <laughs> Dit is een verhaal zonder happy end. De gevaarlijke oude vampier Carosius heeft alle zombies in zijn macht. En dat worden er steeds meer. Meester, Slechts door buiten in de stromende regen in een cirkel van vuur te staan en met het zingen van een magisch lied weten de laatste strijders het veegelijf te redden. Het kwaad heeft weer eens overwonnen. Deze vampierenjacht, met dus redelijk fatale afloop... werd georganiseerd door Lost and Found. Wil je ook meedoen aan zo'n spannende LARP... dat staat voor Live Action Roleplaying... surf dan naar subcultures.nl voor alle leeftijden. Ja, die, dat, dat giezen, dat is eigenlijk een heel gezellige woord, hè? Ja. Joris Leer, verhalen vertellen naast me. Ja, zeker, ja. Het, het roept iets op wat ook met gezelligheid te maken heeft, gek ja. genoeg. Ja. Het haardvuur en elkaar verhalen vertellen. Het is, het is eigenlijk vrij blijven nogal. Je kunt zo weglopen, je kunt ook hier zo weglopen... He, wat ja. je net hoorde, kun je ook weglopen? Ja, dus je, je kunt, kunt eruit stappen, tenminste. tenminste, als je tenminste is, hebt. Het is heel wat anders dan als je in de kerker ligt te wachten. Ja. De volgende ja. keertje wordt gemarteld, dat is toch. Dat is een ander soort horror. ja. ja dat nee. dat, is, dat, is, dat is, doet nu niet meer griezelen. Dat is nee. pure angst. Dat is, ja, ja dat, is, dat is eigenlijk Amerikaanse horror. Hè? Vertel eens. Nou, de Engelse spookverhalen... tenminste, ik heb dan meteen een associatie met Engelse verhalen... zijn op sfeer en op onzichtbaar en onnoembaar. En de Amerikaanse horror, zoals we die nu uit de bioscoop kennen... is natuurlijk heel expliciet en daar... is ja, we vliegen de ledematen hier om de oren. Dat zijn mini niet eigenlijk. Nee, terwijl de Engelse geschiedenis... daar vliegen de ledematen hier om de oren. Maar de verhalen zijn very sophisticated eigenlijk. Dus uh, ze zijn, uh, zeg maar, not vulgar, de, ge de geesten... Ja, Ze zijn heel beschaafd. En, uh, Ze hebben de Engels en Amerikanen dat verschil... maar de Russen hebben bijvoorbeeld ook hier een goede... Ja, goede, zeker. Een ja, ja, hele mooie spookverhaal. Turgenev bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. En, en de Japanners, geloof ik ook. Ze dat ook. ook. Ja, ja. ja, ook een hele sterke is, aanwezigheid van geest in hun cultuur. Ja. Hoe zijn we hier in Nederland bedeeld? Zeg? Uh, nou, van oudsher heel goed bedeeld. Maar dat is wel een beetje minder geworden. Maar ik, ik denk wel dat het is blijven leven... En, uh, Verhalen, we hebben het over, over ja, overleveringen. Overleveringen, ik, nee? ja, hmm. ja. En dat, die komen ook nog steeds voor. Dus uh, hmm. dat, dat blijft ook uh, doorgaan. We hadden het net over uh, Howard Phillips Lovecraft. Dat hadden we het even. Dus de Amerikaanse, ja. Amerikaanse uh, hoorschrijver. Uh, en ik heb hier um, het boek Kosmische Angst. Met ja. de tien favoriete uh, griezelverhalen volgens Lovecraft. En dat kosmische angst is Cosmic Fear. Ja. Dat echt een beetje zijn ding, hè? Ja, ja. Wat moet verstaan? Nou, um, ik denk dat hij um, heel erg uitging van... wij komen als mensen, stammen wij af van wriemelende microben... die uit de, uit de modder zijn gekropen. Mm -hmm. En de, de schepping tussen haakjes, dat is een heel willekeurig ding. Dus wij mm -hmm. als mensen in die onmetelijke kosmos... zijn uh, ten prooi aan die willekeur... Dus ja. er is niets qua lotsbestemming of uh, goed of slecht. We zijn gewoon een klein deeltje van die onnoemelijke kosmos. En in die willekeur komen we op en verdwijnen we ook weer. En als je dat in de gaten houdt, als je dat weet, dan, dan, dan, dan word je heel bang. Dan word je heel bang, want dan verdwijn je in dat grote zwarte niets eigenlijk. Ja. Ja. Zoals kosmische angst, de onuitsprekelijke ja. existentiële angst, dat is het. Hè? Ja, ja, ja. En die gezicht, ja. Uh, ja. Ik, ik, ik, ik weet niet. Heb je de film Gravity gezien? Die nu niet best Nog niet. Nee. Die, die gaat over twee, uh, twee mensen in space shuttle. die draaien om de aarde. en dat gaat helemaal fout. Ja. ja. Het is helemaal geen grizzelfilm. in ge, ge, ge, ge, geen, geen spoken of zo. Maar wel. die, die, die, die voorkomen. Die, ja. Die, die, die, die, die natuur die ons voorkomen onverschillig. Ja, ja. Het verdwijnen in het, in het zwarte niets. Ja. Ja. Afschuwelijk is dat te <laughs> ja. zien eigenlijk. Ja. Soms, soms kan rondlopen in de wereld zoals die in werkelijkheid is, net, net zo existentieel eng zijn als ronddobberen in de eindeloze mensvijandige ruimte. Alsof je geen houvast meer hebt. Dat zie je bij angststoornissen, bij fobieën bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, Angelique Hoogboom, die, die vertelt. Ik zou s'avonds patat gaan halen en ik stond daar, ik had de bestelling gedaan en uh, er kwamen heel veel mensen binnen, het was niet zo groot snackbaar en ik zat daar gewoon en ik krijg opeens een, een echt een aanval van, van hyperventilatie. Ik had het ontzettend benauwd en ik dacht ook echt dat ik dood ging. Ik ben ook naar buiten gegaan, ik, ik weet dat er heel veel mensen naar me keken en... Het, het was alsof ik in een droom zat. Alsof mensen zeiden iets. Ik, ik hoorde het niet. Ik, ik zag wel dat hun lippen bewogen. En ze keken me aan. Ik ben echt naar buiten gestrompeld voor mijn gevoel. En ik ben naast mijn auto op straat gaan zitten. Heel lang durfde ik niet meer naar die snackbar toe. Want ik dacht van, het ligt aan die snackbar. Dan krijg je een soort straatvrees. Ja. Dat, dat herken ik. Ja. Dat herken ik. Want op een eigen manier, ik heb ik heb ook zoiets... Meegemaakt. Ik was een jaar of 19 en toen moest ik zwemmen, schoolzwemmers. Morgens vroeg om acht uur. Het was net zo'n beetje donkere ochtend, een beetje in de winter. Ja. Ik had helemaal geen zin om te zwemmen. Afschuw ik vond het afschuwelijk om te zwemmen op dat moment, maar ik moest dat zwembad in. En op een gegeven moment zit ik in dat water, dat koude gloorwater, en ik wou eruit. Ik, ja. eens, ik, wou, ik wou eruit, maar dat mocht niet. Dat mocht niet van de badmeester. Ja. En die, die, die, die, die, die, die pakte zijn stok met zo'n haak eraan. Hè. En dan weet ik, ik werd in, mijn, in mijn nek werd ik een beetje, beetje, beetje boven water gehouden. Maar het was eigenlijk ook een soort duwen. Van ga jij maar verder, ga maar dat water in. Ja. En uh, ik heb me losgerukt uit dat ding. Ja. En ik ben aan de kant gezwommen. En in een soort trance ren ik dus dat bad uit. Ik voelde, ik voelde daarbij niks. Alsof ik, alsof ik oploste in de lucht. Ja. Dat was een duidelijke en aanwijsbare begin van mijn waterfobie. Er werd ook een pleinfobie en een dieptevrees werd het. Waarover ik jaren heb gedaan om er overheen te komen. Dus dat is duidelijk aanwijsbaar. Dus zo'n angst, die kon opeens ontstaan. Ja, ja, Ken je ja. dat? Ja, zeker. Ja, ja. je dat? Nou, eh, ik had voornamelijk eigenlijk eh, heel erg vanuit de verbeelding de angst. En ik denk dat ik hem inderdaad bezweerd heb met, met het lezen van griezelverhalen... en het vertellen van griezelverhalen. Ja. Ik heb niet een, een traumatische... Ja, ervaring in die zin, maar we hebben het is een soort barrière is er wel. Hè? En als je overheen gaat, dan bam, dan ben je opeens ben je ook eens naakt. Ja, ja, ja, ja. Terug naar Angelique Hoogboom als ik onderweg was op, op, op de snelweg en ik kwam bijvoorbeeld in de een, in een file, dan um, voelde ik me gewoon helemaal niet lekker worden. Het komt vanuit je tenen omhoog en dat stijgt door je lichaam en en hart. En ik voelde me heel erg duizelig en, en naar worden. En dan heb ik ook het idee, ik, ik moet hier weg. Maar ja, dat, dat gaat dan niet altijd natuurlijk. Ik raakte ervan zo in paniek dat ik daar niet weg kon. Of ik was bang, stel dat er iets met mij gebeurt. en ik, Niemand kan me dan helpen, kan die snelweg niet af. Ik, ik kreeg het gewoon ontzettend benauwd en dat is een heel raar gevoel. Ik zocht altijd heel erg op, um, op internet waar de files staan. Ik, uh, als ik wist dat er ergens file stond, ging ik binnendoor om rijden. Of ik ging bijna niet meer over de snelweg. Ik ging het heel erg vermijden. Op een gegeven moment gebeurde dat ook wel met, met winkels. Ik was bang dat ik niet lekker werd. Maar ja, ik moest toch boodschappen halen af en toe voor de, voor de kinderen. En... Uh... Dus ja, ik, ik, ik moest daar wel naartoe, maar ik ging echt niet meer alleen. En als ik, als ik daar was, dan bleef ik echt rondjes lopen voor de kassa... dat ik zeker wist dat ik gelijk mijn spullen op de band kon zetten... zo snel mogelijk in mijn tas betalen. En of, of de cashiera een praatje maakte of iets zei, dat maakte me niet uit. Ik wilde zo snel mogelijk die winkel maar uit. Ik heb ook wel eens gehad dat ik mijn mandje heb neergezet... en gewoon naar buiten ben gegaan en de spullen heb laten staan... Bioscoop vond ik ook vreselijk als ik daar binnenkwam, en er zaten heel veel mensen. Eerst heel erg in het begin gewoon wel zitten. En dan is het net of die, ja, of die zaal ook steeds kleiner wordt, al die mensen. En ze maken geluid voordat de film begint. En ja, op, op een gegeven moment is dat, wordt dat helemaal dof om je heen. En ja, ik, ik weet niet lijkt of je in een soort trans raakt of zo. Of, of, en dan, dan ga ik, krijg ik het benauwd en dan moet ik weg. Ik werd gewoon bang om alles. Dan, dan durf je dit niet meer en dan denk je van... Oh ja, maar stel je voor, dan kan ik het daar ook krijgen. Voordat je het weet zit je eigenlijk in, in een kringetje. En ja, wordt, wordt, je, wordt je kringetje eigenlijk steeds kleiner. Dus ja, op een gegeven moment bleef ik alleen maar thuis. En als ik wegging, nam ik mijn dochter mee. Eigenlijk kon ze helemaal niet, want ze is nog jong. En, uh, maar gewoon het idee dat ik dacht van, ik heb iemand bij me, het, het veilige gevoel. Ook al weet je dat ik, wist ik dat ze helemaal niets kon doen... maar gewoon het, het idee dat ik niet alleen was. Sinds een paar weken is Angelique Hogeboom in therapie... via de stichting Angst, Fobie en Hyperventilatiehulp, de AFHH. En daar leert ze ademhalingstechnieken. Het gaat de goede kant op, ze durft de supermarkt alweer in. Hm. Um, ja, we gaan nu naar uh, uh, Nieke de Vries, schrijver motorman. Hij reed maar rond op zijn motorfiets en nooit wist ik wat daar in zijn hoofd omging. Op een dag volgde ik hem naar zijn hut in het donkere bos. Aan de overkant van het kleine riviertje de Lauwers. Langzaam liep ik op het hokje toe en duwde de deur voorzichtig open. Voor mij lag languit achterover op de houten vloer de motorman. Hij keek op, kwam langzaam overeind... en staarde me aan met een vreemd onbestemd gezicht. Ik wilde iets zeggen... Maar voordat ik daartoe de durf had gevonden... verdween de motorman. Zonder ooit weer terug te keren. Ik nam mijn intrek in het huisje. En woonde er uiteindelijk ruim twintig jaar. Het is waar. Wat ze zeggen. Elk nieuw huis moet beter zijn dan het vorige. Niek de Vries. was dat? Um, ja. Joris Leer. Verhalenverteller. Theatermaker. Uh, het, uh, het griezelen. Het, het geloof in het bovennatuurlijke. Dat is van alle tijden. Hè? Ja, dat uh, kan je wel stellen. Ja, zeker. Ik heb een, een, een mooi voorbeeld gegeven, uh, gevonden, moet ik zeggen... van een dominee die in 1660 een boek heeft geschreven... over spookerijen en de woonplaats der Witte Wijven. En hij heeft heel stellig geschreven uh, daarover... dat enige ingezetenen waren bij enige gelegenheden... in de berg is de Wievenbelten, de berg is der Witte Wijven geweest. En hadden al daar ongelooflijke dingen gezien en gehoord maar hadden op bereikel van haar leven niet een woord mogen spreken. Al wat van deze wijven verhaald werd, was wijs en scherpzinnig. Men hoort daar alle mensen uit één mond spreken. Wij verklaren ronduit dat de spookerijen geen fabel zijn. Wie niet aan spoken gelooft, is een ignorant. Wie daar niet aan gelooft, komt tegen God zelf in opstand. Ja, dus dat is ja, niet veranderd eigenlijk, denk je? Nou, ik denk ja, het niet. De, de duivel is er nog steeds. Ja, ja. Dus, uh, en nog steeds heel, heel belangrijk en aanwezig. Dus, uh, ja, ja. Ja. Je, je hebt ook nog één verhaal, hè? Ja, ja. Eigenlijk, eigenlijk twee. Maar die schuif ik in elkaar. Goed. Ga je gang. <laughs> ja, ik had een, een mooi verhaal geschreven, uh, gelezen... van uh, de Russische schrijver Turgenev. En dat ging over een jonge man... die, uh, die uh, merkte dat een jonge dame verliefd op hem was... Maar hij vond de toenadering van haar niet echt prettig. Dus hij wees haar af. Zij bleef volhouden. En uh, het lukte niet. Dus na een poosje was uh, hij uh, haar uit het oog verloren. En kreeg hij te horen dat zij zelfmoord had gepleegd. Hij voelde zich schuldig en ging op uh, bezoek bij haar moeder. En deze moeder was heel blij om hem te zien. Ik heb heel veel brieven voor je. En ik wil dat je het leest. En hij begon zich toen in haar uh, brieven te verdiepen. En al na gelang hij meer bezig was met haar... werd hij steeds meer gefascineerd en op een gegeven moment zelfs verliefd. En door die verliefdheid kreeg hij een fascinatie... die zo sterk werd dat hij van haar begon te dromen. Hij kreeg dus bezoek van haar in zijn, in zijn dromen. En op een gegeven moment was het zover dat hij ook zelfmoord pleegde. En om bij haar te kunnen zijn... En toen hoorde ik tot mijn verbazing... dat er een verhaal is over onze Nederlandse schrijver Havank. Hé, Havank. En Havank die was bevriend met de slotheer... van een eeuwenoud kasteel in Friesland, Dekema Staten... waar hij graag kwam en in een schemerige grote zaal... voor familieportretten zat te schrijven. En op een nacht zat hij te schrijven... toen hij voelde dat er iemand vol genegenheid naar hem keek. Hij keek om en ik keek recht in de ogen van... Een hele mooie dame. Anna Maria van Boermania. Een ongehuwd gebleven adellijke dame. die op haar, 21 op, haar 21, op haar 21ste was geportretteerd. Het was dus een schilderij. Ze was al in 1908 overleden. maar Havank voerde schok van de liefde op het eerste gezicht. Volgens Havank was het een buitentijdelijke liefdesrelatie. Hij was ervan overtuigd. Zij waren zielsverwanten. en ze sprak met hem. Bij het. Uh, schrijven van zijn twee laatste boeken liet hij zich leiden door haar stem. En op een nacht in 1959 nam wankel op dekenmastaten een overdosis slaappillen. Waarschijnlijk omdat, net zoals in het verhaal voor Durgenev... de aandrang om bij Anna-Maria te kunnen zijn hem te sterk werd. Hij werd toen gered door de kasteelheer en een snel ontboden priester... die hij uit dank een gouden miskelk schonk met daarin gegraveerd zijn naam... en die van Anna-Maria van Burmania. Hij uh, kreeg van haar te horen: Je moet terugkomen naar Leeuwarden. Wat hij deed. En toen hij werd uh, begraven, was dat met een kleurenreproductie van haar portret in zijn kist. Toen eindelijk waren ze samen. Dit is op, op, op, op, op, op feiten? Ja, op feiten. Ja, helemaal op feiten. Dus uh, Havank en Anna-Maria van Boemania. Hm. Ja. Ik heb ooit. hoorde ik over een. Een, een kasteel in Ierland... waar uh, 19 spoken zouden zijn. Ik kan een of twee naast zitten. En toen dacht ik, ga daar een reportage maken. Ik ja. heb ik een fax gestuurd naar ja, de Trust die daarover ging, over dat kasteel, over dat landhuis. En die, uh, en die zeiden... nou, ja, dat, dat huis, dat kennen we niet. Dat was ook zelf al spooky natuurlijk. Maar we hebben wel een ander landhuis voor u. Daar zijn er elf. <lacht> <lacht> dat vond ik zo mooi, hè? ja. Ja. Zeg, um, uh, je, je treedt op hè, met verhalen. V vertel eens. Ja, ik uh, treed op met verhalen. Het is uh, onder andere Shadows over Innsbruck van H.P. Uh, Lovecraft. Prachtig verhaal waarin we Lovecraft zelf uh, als uh, hoofdfiguur laten optreden. Ja. En uh, ja, het is een uh, schitterend verhaal. En uh, daarnaast ook Shakespeare-bewerkingen. Shakespeare, Shakespeare ja. stikt het natuurlijk ook van de, van de geesten. Dus uh, dat zit wel goed. Nou, dat die, die, er zijn heel hoop verhalen die nog niet... Uh, nog niet wat wat, wat zou je allemaal nog willen bewerken? Oh, dit zijn, dit zijn, Elgon en Blackwood heeft de uh, Willows geschreven. de oh, Willows. Heel spannend. Heel spannend ja, verhaal. Schitterend verhaal. En, uh, favoriete vraag van Lovecraft. Over dat, ja. die Dono Delta, waar ja, mensen in ja. ja. raken met hoogwater. Ja, ja. Dat gaat helemaal fout. Dat, dat, gaat, uh, dat gaat inderdaad helemaal fout. En dat is ook heel erg op de verbeelding. Ja. En um, ja... Uh, The Turn of the Screw van uh, Henry oh, ja. James is ja. een schitterend verhaal. Dus die staan ook nog op mijn uh, verlanglijstje. Mensen kunnen dus, kijken op welke website? Op uh, dollemaandag.nl. Ja, ja, ja. Ja. Goed, nou dan ga ik afscheid van je nemen. Ja. Dank voor de aanwezigheid. Ja. Heel graag gedaan. Ja. Um, uh, straks komt het bureau Buitenland. gepresenteerd door Chris Keijnen. Onder andere over de onderhandelingen um, uh, Iran-VS. En volgende week op deze plek onze collega's van Plots. Studio it's er daar, is er weer over Twee weken. Hi, mijn naam is Dick Kok en ik ben pro-itserda. Omdat Studio Itserda mijn leven verrijkt met merkwaardige geluiden. Bent u ook pro-itserda? Dan heeft u pech gehad. Nog zeven keer en dan is het voorgoed afgelopen... en sterft Slow Radio een beetje. Beetje? morsdood dood als u het mij vraagt. Tot de volgende keer. Tot Itserda.